Ligt niet aan mij hoor, want uh, er zou nieuws moeten zijn, maar er is, <laughs> er is helemaal geen nieuws. Uh, nou ja, wat er uh, aan nieuws is, ik kan er helemaal verder niks meer uh, bij verzinnen. Het is uh, gewoon even stil tot aan, laat ik zeggen, anderhalve minuut na vijf uur. Dus blijf gewoon lekker luisteren. Er is niks aan het uh, toestel. Straks uh, gaat gewoon iets hier uh, draaien vanuit de studio. Het heeft alleen te maken dat wij het nieuws ergens vanaf. Uh, Prikken en plukken. En dat uh, werkt nu niet zoals het zou moeten werken. Dus gewoon niks aan de hand. Straks gaan we gewoon verder in uh, Zandvoortse zaken. als het gaat hier om CFM. Dus gewoon niks doen. Even gewoon geduld hebben. De reclamepingel volgt. Dan komen de reclameblokken. En vervolgens komt Zandvoortse zaken uh, straks in de herhaling. of gewoon in de reguliere programmering gewoon voorbij. Dus uh, niets aan de hand. Um, wat mij betreft, ja, uh, dit was het dan.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM, met nu in Zandvoortse Zaken. I have one thing to say. You better work. I'm Thing to say. You better work. Dit is CFM Radio en ik spreek vandaag met Joost Brand. Joost Brand uh, is van uh, Stichting Quattro BT. Zeg ik dat goed, uh, Joost? Nou ja, stichting. Ik noem het, ik noem het zelf geen stichting. Okay. Het is een, een ja, bedrijfje eigenlijk. We geven conditietraining op het strand, in okay. de duinen en op de boulevard in Zandvoort. En hoe lang doen jullie dat al? Is het iets nieuws? Nou, het idee uh, begon ongeveer uh, een jaar geleden. Nou, toen zijn we eens met, uh, met z'n vieren, want we zijn met z'n vieren, om de, om de tafel gaan zitten. En, uh, nou, een beetje vergaderd, we hebben gekeken van kunnen we misschien een website krijgen. En uh, uiteindelijk zijn we sinds uh, 28 maart zijn we training aan het geven. Oké, okay, waar bestaat de training uit? Um, nou, wij geven algehele conditietraining. En uh, mm -hmm. mensen denken dan uh, vaak, uh, oh, dus we gaan... Uh, Rennen, rennen en nog eens rennen, maar dat is uh, absoluut niet het geval. Wij, uh, nou, algehele conditietraining uh, betekent uh, kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen, uh, coördinatie en snelheid. En, uh, nou, de trainingen duren, duren vijf kwartier en uh, binnen die vijf kwartier komen, komen die vijf elementen aan bod. Plus het uh, zesde element dat wij er zelf uh, aan toegevoegd hebben en dat is plezier, want dat vinden we heel belangrijk binnen de sport. Want zonder plezier uh, houdt niemand het vol. Denken wij. Dus ik begrijp dat jullie ook een website hebben. Kan ja. je misschien dat voor de mensen even noemen? Ja. ja die website is uh, onze naam.nl. Dus het is quattrobt.nl. En dat, uh, dat schrijf je met een Q. quadro van, uh, van 4 en dan bt.nl. Wat een aparte naam. Wat, ja. Waar staat dat voor? Ja, uh, nou ja. Het, uh, er zit wel een gedachte achter. Het was de eerste naam die, we, die bij ons opkwam. En uh, dat is gelijk ook uh, goed gebleken uh, Quattro van vier, we zijn met z'n vieren en uh, uh, B.T. is dan van uh, onze achternamen. Uh, Brandt, Broksterman, Boks en uh, Teeuwe, dat is de T zeg maar. Oh oké, okay. ja, ja. dat is het geheim. Ja, ja. En uh, hoe zijn jullie zo daarop gekomen om met z'n vieren dit te gaan doen? Nou we hebben, we hebben elkaar leren kennen op het uh, Sint Maria in Haarlem, de middelbare school daar. En uh, sinds uh, de tweede of derde kennen we elkaar. En uh, we gingen altijd prima met elkaar om. Uh, en uh, toen uh, ging ik op een gegeven moment naar, uh, naar de HAVO. En uh, zij, de andere drie, bleven op het uh, op VWO. En uh, na mijn HAVO ging ik uh, naar de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. En uh, nou, ik liep wat dat betreft dus een jaartje op, uh, op de andere jongens voor. En toen uh, uh, ging zij ook studeren. En toen bleek dat er eentje fysiotherapie ging studeren. En de andere ging uh, bewegingswetenschappen studeren. En uh, de derde, Jurre, uh, ging uh, management, vrijheidsmanagement uh, studeren. En toen, toen ging hij bij mij een belletje rinkelen. En toen dacht ik, nou, dat is wel een mooie combinatie. Ja, alles bij elkaar. Dan kan je iets leuks ja, doen. Dat ja, dus, uh, was jouw idee eigenlijk? Ja, ja, dat was mijn idee. En toen heb ik het gewoon eens een keer echt letterlijk in de kroeg uh, voorgesteld. Ze ik, ja, ja, leuk idee. En toen gode ik er eens een mailtje uit van, zullen we dan eens en dan eens uh, om de tafel gaan zitten. Dat, ja. Uh, ja. En jullie doen nu in de praktijk ook allemaal iets met je eigen opleiding binnen het bedrijf? Uh, nou, wat wel zo is, uh, wat onvermijdelijk is, is dat er wel eens iemand tijdens een training bijvoorbeeld een blessure oploopt of ergens last van heeft. Ja. Ook al verstapt tijdens gewoon door de weekse dag, dat kan ook natuurlijk. En dan zeg ik vaak, uh, Rens, die studeert uh, fysiotherapie, Rens, uh, wat zie je nou wijs? En ikzelf en Mike en ook Jurre weten er best wel wat vanaf. Ja. Maar, maar Rens is daar de specialist in bij ons en die zegt van nou, het is verstandig om vandaag even wat rustige training te gaan doen. En uh, dat is ook mogelijk, want we zijn met z'n vieren. Dus ja, uh, ja dus wat dat betreft doet iedereen uh, iets uh, wat, eigen, uh, eigen, wat bij zijn eigen opleiding hoort. Ik, uh, ik bijvoorbeeld uh, uh, loop nu stage op het Cornert in Haarlem, die school. En ik sta altijd voor een groep. Ja. Dus ik ben uh, hoofd van de trainingen. Ja. En uh, Jurre is voornamelijk, die traint ook altijd mij, geeft ook trainingen. Maar die is daarnaast degene die, uh, die je aan de telefoon krijgt als je ons nummer draait. En Mike doet alles met financiën enzovoort, daar is hij dan heel goed in. Ja. Zo vullen jullie elkaar heel goed aan eigenlijk met elkaar. Maar jullie zijn altijd met elkaar op het strand, want daar zijn de trainingen, begrijp ik. hè? Nou, voornamelijk op het strand. Natuurlijk soms als het ernstig vloed is, dan gaat het niet. En dan gaan we naar de duinen. En soms als het app is, dan gaan we ook naar de duinen. Het is gewoon ook lekker trainen in de duinen en op de boulevard. All oh, we ever no one's taste to the good naked. Hope that someone can take it. God save me in rejection. From my reflection, I want perfection. I'm praying for the rapture. Cause it's stranger getting stranger. Everything's contagious It's the modern middle ages All day, every day And if Jesus really died for me Then Jesus really tried for me Bodies in the boating tree Bodies making chemistry Bodies on my family Bodies in the way of me Bodies in the cemetery And that's the way it's gonna be All we've ever wanted Is to look good, make it That someone can take uit Zandvoort. Okay, die andere ja. jongens komen uit Binnenbroek, uh, Schalkwijk, Vogelsang. En zijn jullie allemaal afgestudeerd of nog aan de studie? Nee, we zijn, uh, we zijn nog aan de studie. Vorig jaar uh, zijn we, of nou ja, voor, toen dit idee begon, uh, zat ik in het uh, tweede jaar van de Academie voor Lichamelijke voeding en die andere jongens al... Uh, nee, Jurre zat ook in het tweede jaar van de opleiding en die andere twee in het eerste jaar. En uh, nu is het een jaarje op schoven. dus ik in het derde jaar ja. en uh, Jurre ook in het derde jaar en de andere twee jongens in het tweede jaar van de opleiding. Dus je kan dat naast je studie eigenlijk wel doen. Heb je daar nog wel genoeg tijd voor? Nou, dit, uh, ik, ik had uh, überhaupt voordat het idee kwam. Al een vrij volle agenda. Iedereen zei ja. van, Joost, uh, gaat het wel? Ik zei, ja, maar dit is positieve energie. Dit, is dus, dit, uh, dit moet wel lukken. En uh, nou, dat is deels waar. En deels uh, werd het ook af en toe te veel. Maar uh, daarom is het ook, ook daarom is het zo, uh, zo goed dat we met z'n vieren zijn. Want ja, dan ja. Kunnen, we, kunnen we zeggen van, nou, Rens, heb jij nu even daar tijd voor, heb jij nu even ja. daar tijd voor. Ja, ja dus wat dat het wel. Ja. ja, dat is wel heel leuk. En is er ook niet zoiets als een, uh, een website van we doen.nl. Is dat niet wat voor jullie? Wat houdt dat precies in? Weet jij het? Uh, ja, nou, um, een, een paar maanden geleden stond er in de, in de Zandvoortse krant een uh, advertentie voor uh, jongeren onder de 25 jaar. Die uh, een goed idee hadden voor de provincie. Ja. Iets uh, maatschappelijks. En, uh, en nou ja, toen uh, gingen ging bij ons natuurlijk gelijk een belletje rinkelen, want wij willen de samenleving. En nu doen we dat in Zandvoort ja. uh, aan het bewegen krijgen en bewust krijgen ja. en, uh, van hun eigen lichaam. Dus we zijn nu druk bezig met een, uh, met een filmpje voor op die website. En uh, vanaf 1 november kan iedereen op uh, gaan we doen.nl op uh, ons filmpje stemmen. En wie weet winnen oh, we dan wel. Ja. En dan kunnen we onze plannen nog verder, uh, nog verder uitwerken. Wat, je, eigenlijk zou je het ook landelijk kunnen brengen dan, misschien? Of, uh oh ik denk in de Ehm, bedoel je de het sport, de conditietraining ja. of, of het idee? Ja, het idee? Ja, dat zou kunnen, maar ja, wat dat betreft weet ja. ik <laughs> niet of we daar uh, aan toe zijn dan, want uh, ja. dan zou ik echt mijn opleiding aan de kant moeten zetten. Zou leuk zijn, maar ja. Ja, goed. want ik zag toch ook daar bij de rotonde van de Unicum staat een bord, 30 minuten bewegen ja. per dag, dat komt van het Rijk? Of, of ja, ons... dat denk ik ook, ik weet eerlijk gezegd niet waar het vandaan komt. Maar, uh, ja, dat is waar. Daar sluit het op aan. Ja, daar uh, sluit het dat op, het op aan. Ja, ja, ja. het Dus dat zou heel mooi zijn natuurlijk. Ja. En jullie zijn dus nu met een filmpje bezig. Wat kunnen we in dat filmpje verwachten? Nou, um, in, dat, in dat filmpje komt voornamelijk onze, onze missie uh, naar voren. En dat is, uh, ga bewegen in godsnaam, zeg maar. Ja, ja. Die boodschap willen we overbrengen. En um, nou, wat, ja... Wat absoluut niet vergeten moet worden, is dat bewegen ook leuk is. Of kan zijn. Er ja. zijn heel veel mensen die, die het absoluut niet leuk vinden. En in uh, tegenstelling tot veel andere trainers, uh, denk ik dat wij ook begrijpen dat ze dat niet altijd tegen leuk vinden. Maar ja, daar moet er ook plezier aan ja. toegevoegd worden. Ja. Um, Waarvoor staat dat extra plezier uit? Want ja, als je normaal gaat trainen, is het dan niet plezierig genoeg? Wat is het extra? Nou, um, we komen alle vier hebben we wel een eigen tak van sport. Ja. En dat viel ons ook op. Van dat de trainers vaak hun zin proberen door te drijven met... Ga nou verder en kom nog een keer trainen enzovoort enzovoort. Kom op, even doorzitten. En uh, waar nodig proberen wij dat ook te doen. Als iemand gemotiveerd moet worden, motiveren we. Maar als je aan iemand merkt van... Uh, ja, dit is mijn grens. Dan stop je. Ja. En uh, we, ik denk dat daar mensen veel plezier aan uh, kunnen beleven. Maar ook... Uh, uh, tijdens de training proberen we de oefening ook zo leuk mogelijk te maken. Hm. Soms een competitietje hier en daar, ja. dat vinden ja. mensen vaak leuk. Hm. En, uh, nou ja, en soms ook niet, want het moet. Uh, het moet ja. Wel leuk ja, precies. Ja. Ja. Dus uh, jullie spelen een beetje met het idee van wat is leuk voor de mensen en wat vinden ze zelf leuk. Ja. Ja. Dus ze hebben ook hun eigen inbreng een beetje. Ja, ja, hoor. ja. ja. ja absoluut. Als, uh, uh, als iemand van tevoren, uh, om even op die eigen inbreng verder te gaan. Uh, zegt, uh, nou ja, ik heb, uh, ik heb een beetje last van mijn knie nu. Uh, uh, als we nu van deze training uh, een stuk gaan hardlopen, dan, uh, dan uh, denk ik dat niet dit moet komen. Ja. Nou, dan zeggen wij nou prima, uh, Mike die, uh, gaat vandaag gewoon even één op één met, uh, met jou aan de slag. Oh ja, dus ja. jullie zijn heel flexibel, ook ja. omdat je met z'n ja. aan het trainen bent en, natuurlijk. Ja, ja. Dat maakt het ook wel wat prettiger. Ja. En voor welke leeftijdscategorie is dat? Jullie zijn heel jong, nog onder de 25, begrijp ik zo? Ja, we zijn. Uh, drie van ons zijn er 19 en 21, dus we zijn uh, nog wel onder de 25. Ja. Dus dat, dat komt je goed in aanmerking voor. Gaan we doen? Ja, maar ook de mensen die meedoen met jullie, uh, zijn aan die leeftijd gebonden of zijn jullie voor alle leeftijden? Nou, oorspronkelijk was het idee uh, dat wij ondersteunende conditietraining, slash fitheidstraining zouden gaan aanbieden. En... Uh, met ondersteunend bedoelden we dan uh, training voor sporters. Oh, dus ja. tennissers, golfers, hockeyers, zwemmers, waterpolo'ers, het maakt niet uit. Die komen bij ons te trainen om op het veld of in het bad net een beetje extra te kunnen okay. geven. Ja. Nou ja, in de praktijk uh, bleek dat dat niet helemaal werkte, maar er komen nu ook veel mensen naar ons toe die dat als sport op zich zien. Ja. En uh, Nou, dat is prima, maar in de leeftijd, dat verschilt, dat verschilt echt wel erg. Ja. Van 18 tot, uh, nou, tot, tot 60. Ja, Dat is het okay. tot nu toe. En, uh, ja. en iedereen is welkom en iedereen sport op hetzelfde tijdstip ook? Uh, ja, voor op zaterdagochtend okay. van 10 uh, van tot kwart over 11 En uh, op woensdagavond van half acht tot kwart over 9. Ja, dus er zijn geen leeftijdsgroepen van dan moet je, bij die groep moet je 18 zijn en bij die groep moet je 50. Of mag je 50 zijn? Uh, nee, nog niet. Alles komt bij elkaar ja. omdat jullie met z'n vier Precies, zijn. Precies, ja. En ja. Uh, mochten de groepen nou groot worden en... Uh, uh, die vier personen, dus wij die voor de groep staan, uh, is niet meer genoeg. Dan maken we een niveaugroep. Okay. En dan maakt niet uit of iemand van 20, uh, nee, net zo goed loopt ja. als iemand van 65, die gaan dan in één groep. Ja. Maar uh, ja, de, de, daarvoor zijn de groepen nu nog niet, uh, nog niet uh, groot genoeg. Ja. Think you've got your way Baby, there's a catch Don't need your foul play Now you have met your match, -o match, -o match -o met sporten, samen met zijn vrienden, en uh, hoe heet het bedrijf? Uh, QuattroBT heet ons bedrijf, uh, we geven conditietrainingen, uh, ja op het stand inderdaad, standduinen in en boulevard van Zandvoort. En uh, hoe zijn jullie dat bedrijf gestart, moest je ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel, hoe heb je dat allemaal praktisch uh, gedaan? Nou ja, het, het allereerste idee van QuadroBT BT kwam, kwam van mij. En ik dacht, nou, dat kunnen we zo met, met, met die drie andere jongens uh, misschien opzetten. En ik dacht, we geven een beetje conditietraining op het strand. En de Kamer van Koophandel, ik, ik vond het allemaal maar een eng woord. En uh, uh, nou ja, goed, uh, toen later bleek dat het toch iets uh, professioneler en groter werd. Ja. Kregen we een mooie website. En uh, ja, toen, toen werd het toch wel noodzakelijk om ons in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. En dat hebben we gedaan. En dan moesten we een contract maken, een onderling contract. Ja, en, uh, ja. ja nou ja, het was eigenlijk makkelijker dan ik dacht. Zo maar uh, nee. ja, ik heb maar weer geleerd dat als je iets ingewikkeld vindt, dat je er gewoon op af moet stappen. En uh, ja. dan valt het vaak wel mee. En hoe doen jullie dat met de financiën bijvoorbeeld? Is daar een van jullie goed in? Ja. ja, gelukkig wel. Dat is Mike. Die, uh, mm -hmm. Mike is heel goed met Excel en dat is eigenlijk nee. waar alles mee moet gebeuren. Ja, ja want... Uh, ja, je moet ook belasting aangeven natuurlijk, ja. En, uh, ja, het, uh, ja, het klinkt voor heel veel mensen denk ik heel makkelijk, maar uh, ik, ik vond het uh, echt, uh, ja. het leek mij ingewikkeld, maar achteraf valt het eigenlijk echt heel erg mee. Als je iemand hebt die daar iets van weet, is het natuurlijk ja. wat Ja, meer. dat is wel heel prettig. Ja, als Mike bijvoorbeeld nu plotseling daarmee op zou halen, ja. dan zou een van ons, uh, de andere drie, daar wel even flink uh, zich in ja. moeten gaan verdiepen. Ja. ja, zo hebben jullie allemaal je specialisaties ja. ja. hebben ja. begrepen. ja. En jullie staan ook op de website? Hoe, hee, hoe noemt de website? Uh, de website is uh, www.quadrobt.nl. Dus uh, Quadro van 4 en, uh, en bt daarachter.nl. Misschien kan je ook nog even het telefoonnummer noemen? Ja. PR-man, dat is Jurre? Ja, onze, onze PR-man inderdaad is Jure Box. Uh, uh, hij neemt uh, voor ons de telefoon op. Uh, onze telefoonnummer is 06 53 22 dus 06-53-22-7486. En bij hem kan je zeg maar een boeking doen van als je wil gaan sporten en alle informatie krijgen. Ja, ja, precies, hij weet, hij weet alles. En uh, als, je, als je een keer een gratis proeftraining mee wil doen, bijvoorbeeld. Ja. Of, uh, nou, wat we ook al hebben gedaan is een, uh, een kinderpartijtje op het strand, oh, een, een sportfestijn. We ja. gingen uh, nou, allerlei spelletjes en toen was het nog heel mooi weer, dus gingen we ook. Uh, ook de zee hm. En uh, um, nou ja, de, ook dat kan, of ja. bedrijfsuitjes zou ook kunnen. Als het maar een beetje met activiteit ja. te maken heeft. Nou, dat zijn hele leuke ja. ideeën, ja. zeker voor Zandvoort. Ja. Hebben jullie ook nog zoiets als een sponsor of iemand die jullie helpt of adviezen geeft? Nou, we, uh, we hebben een uh, flyer gemaakt en die uh, wilden we op een gegeven moment laten drukken. Alleen dat kostte een hoop geld. Ja. Dus uh, Toen uh, zijn we heel veel sportwinkels langs gegaan. En, uh, Waaronder Runnerswild halen. En, en dat, is, uh, dat was toch wel mijn favoriet ook. Ja. En uh, nou, die is het geworden. Dus uh, die, uh, die, die heeft voor ons... Uh, ...outfits uh, geregeld, zeg maar. Dus we hebben nu oh, hele, mooie, wow. hele mooie outfits met... Uh, ...Runnerswild en Quattro BT daarop. En uh, nou verder... Uh, ...komen er ook binnenkort regenterende asjes. Dus uh, als ja. mensen al zien... <laughs> ...zien ze allemaal uh, gele kuikens... Uh, ...voorbij uh, rennen. En uh, nou ja, zo... Uh, zo regelen zij ook voor ons af en toe hartslagmeters van Polar en daar kunnen we dan mooi mee trainen, want daar kan je ontzettend veel mee doen. Nou, oftewel, Runners World creëert voor ons heel veel mogelijkheden. Ja, dat is wel heel Ja. En de mensen die bij ons trainen krijgen 10% korting in de winkel. Dus dat is. Nou, dat scheelt wel een op als je een nieuwe hardloopschoen koopt. Die je absoluut daar moet kopen, want het is echt een hele goede winkel. Ja. ja, want uh, mensen die dus mee gaan doen, met jullie op het strand lopen, zo noem ik het even, ja. Zo, ja. die hebben wel misschien een speciale outfit nodig, of, of hoeft dat de eerste keer nog niet? Of moet je speciale schoenen hebben? Kan je daar iets van vertellen? Wat hebben mensen nodig als ze ja. met jullie meedoen? Um, nou ja, niks moet, dat stel ik voorop, maar uh, we geven wel het advies om, uh, om hardloopschoenen uh, te kopen. Niet omdat we nou elke training uh, kilometers rennen, maar uh, nou ja, het zijn gewoon hele geschikte schoenen, het is ja. hele goede demping, goede steun aan je voeten. En, uh, en voor de rest heb je een sportoutfit nodig, denk ik, Sportkleding ja. En uh, nou ja, goed, dan kunnen mensen denk ik zelf wel interpreteren wat dat is. Ja. Um, daar zit er geen uh, specifieke... Trainingspak. Ja, trainingspak precies, ja. ja, Je moet alle bewegingen kunnen maken. Ja, ja. Dat is makkelijker met de trainingsbroek dan een spijkerbroek. Ja, ja, ja. precies. Ja. En nu, met het, uh, ja, nu gaat het weer weer een beetje veranderen, de wintertijd ja. gaat weer in. Het wordt wat donkerder, dan hebben jullie al reflecterende hesjes in. Ja, ja. Maar hoe doe je dat? Is het echt al donker als je dus gaat sporten? Op welke tijden zijn het? Nou, op, uh, op, nou ja, op zaterdagochtend trainen we en dan is er oh, ja. überhaupt geen okay. dan is het gewoon licht. En uh, op woensdagavond is het nu, ja. uh, nu al donker, van half acht tot uh, kwart voor negen. Uh, we maakten ons daar een beetje zorgen over. We dachten van uh, moeten we misschien een uh, gymzaalje af gaan huren. Oh, ja. Nou, toen we dat in de groep voorstelden zei iedereen nee, nee, nee want we ja. vinden het zo lekker juist om buiten te trainen. Ja. En uh, ja, eigenlijk uh, zijn wij dat ook al met z'n eens. En nu blijkt dat het uh, prima gaat. Want we kunnen niet uh, het strand op en we kunnen niet de duin in. Dat is uh, niet veilig natuurlijk, maar uh, op de boulevard kan je gewoon een hele doen. We, ja. we trainen met, uh, met verschillende attributen, met uh, medicinballen, die zware ballen. Ja. En met... Uh, met coördinatieladders. dat zijn ladders die je op de grond heeft. en daar uh, nou, kan je van alles mee doen. Mooi. En dat kan ook prima in lantaarn, uh, onder lantaarn ja, verlichting. Okay. Uh, dus dat is gewoon op de Zuidboulevard bij die strand. Ja, ja. Want waar verzamelen jullie? Welke stranden we? verzamelen altijd uh, bij uh, waar in de zomer het Strand het Havana staat. Dus dat oh, is echt ja. het uh, uiterste zuidelijke puntje op de boulevard. Ja. Um, nou ja, goed, die staat er nu natuurlijk niet, maar ik denk dat heel veel ja. mensen wel weten wat het is. Het is een partij na aangesloten, aan, daar een beetje. Ja, licht op tafel. Ja. ja. ja. Oké. Okay. and learn in one place The more that I wish ...voor het tennisclub uh, te benaderen... ...om uh, bij ons loopscholing uh, te komen volgen. Veel van, de, van, die, uh, van die spelers... Uh, ...hockey of voetbal er ook nog naast. Dus vaak uh, schort het niet aan het uithoudingsvermogen... Maar, uh, ...maar kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen en coördinatie... ...en uh, oftewel uh, algehele looptechniek... ...daar kan nog een hoop aan, uh, aan verbeterd worden. Dus uh, daar zijn we nu mee bezig om die te benaderen... ...en dan, uh, dat zo... Nou, het zal een jeugdclubje worden. Ja. En uh, nou, misschien ook wel een beetje tussen jeugd en volwassenen in. Mm -hmm. Maar uh, ja, die gaan we dus loopscholing geven op uh, verschillende locaties. Ook, uh, ook bij ons op het strand, maar misschien ja. ook wel in Haarlem. Uh, mm. Nou ja, het ligt een beetje aan wie, uh, wie zich inschrijft en wat zij, ja, uh, wat zij graag willen. Ja. En dus heb je nog contact met andere sportverenigingen? Want in Zandvoort zijn wel, dacht ik, heel veel sportverenigingen. Ja, hè? dat is waar, ja. Ja, we zijn uh, nu voornamelijk bezig met de tennisclub. En uh, nog, mm. ja, we, we hebben wel een... Uh, een hele kleine poging bij, ja. de, bij de Lions, de basketbalvereniging, gedaan. Maar uh, voor de rest zijn we daar uh, nog, nog niet zo mee bezig. Ja. Dus uh, ja. Je begint gewoon nu wa met wat, je, wat er wel is natuurlijk. Ja. Dat is ja. logisch. Dus dat is wel leuk dat ze, uh, kinderen ook nog daarin. ingetraaid Ja, het is zijn, overigens hè? niet zo dat, uh, ja. dat alleen de, de jeugd van de tennisclub welkom is bij die lofenslofsteren. Nee, iedereen ja. is welkom. Ja, iedereen is welkom. Alleen ja. we sturen nu een brief naar de, naar de ja. jeugd van, uh, van de tennisclub. Ja. Nou, dat is heel mooi. Dus mochten verenigingen dit horen en ze zijn geïnteresseerd, ja. ook al is het een ander soort vereniging, dan ja. kunnen ze altijd contact opnemen. Zeker weten, ja. absoluut. Oké. Okay. Hoe denk je, of hoe zou je willen dat jullie bedrijf er over vijf jaar uitziet? Ja, dat is een hele, hele ingewikkelde vraag. Want uh, we zijn nu, dus het idee is ongeveer een jaar in uh, nou we zijn nu sinds sinds eind maart uh, echt training aan het geven. Um, ja, en voor de rest uh, studeren we allemaal ook nog en zijn we ja. allemaal nog uh, twintig of onder de twintig. En uh, ja, misschien, misschien besluiten uh, een van ons of meerdere van ons over een paar jaar nog een wereldreis uh, te gaan maken. En, uh, ja. Ja, en uh, daar willen we onszelf ook niet in beperken. Dus, uh, dus uh, ik, ik zou niet durven zeggen hoe het over vijf jaar uitziet. Uh, een deel van mij zegt, ik hoop dat het groeit en dat, we, dat, het, uh, dat het lukt. En een ander deel van mij zegt, nou ja, nu is het leuk, we zien wel uh, waar het schipstrand. En, uh, dat, dat, dat hou ik voornamelijk aan, want ik vind het heel leuk. Ik doe het met veel plezier, maar ja, ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Volgens nu, zoals nu, zijn we allemaal heel gemotiveerd. Ja, ja. jullie gaan gewoon door zoals het ja, gaat. Ja. en is iets waar je uitkomt. Je hebt natuurlijk ook allemaal je beroep straks. Ja. En uh, wat voor werk daaruit voortkomt. En, uh, ja, het is natuurlijk absoluut. Moet gecombineerd kunnen worden. Uh, geven jullie ook individuele training of alleen in groepen? Uh, die begrepen ook individuele training, de personal training hoe dat dan, en, uh, uh, uh, van een uur. Ja. Dus één op één voor als iemand, uh, nou ja, sommige mensen zijn heel erg uh, competitief ingesteld ja. en die vinden het moeilijk om in een groep te trainen, ja. vooral, uh, want dan gaan ze vaak over grenzen heen. Uh -huh. uh, of er een andere redenen waarom ze, ja. waarom ze niet in een groep willen trainen. En juist dan uh, uh, zou diegene met een van ons uh, een uur gewoon één op één kunnen trainen. Um, ja, dat zeker, absoluut. Ja. En voor de rest tijdens de groepstraining hebben we ook veel ruimte voor persoonlijke aandacht. Ja, omdat, je met omdat z n z n vieren we staan bent. met z'n vieren voor de groep. Ja. Hoe groot is een groep meestal? Zit dat een bepaald aantal gebonden? Um, nou, de groep varieert nu. Ze zijn nog niet zo groot, van de drie personen tot tien ongeveer. Ja. Dus dat zijn kleine groepjes, zeker als we, als we met z'n vieren ervoor staan. Uh, natuurlijk lukt het niet altijd om s z'n voor de groep te staan. Mm -hmm. Maar wat we wel echt garanderen is dat, uh, dat er uh, maximaal vijf trainenden zijn op één trainer. Ja, dus kijk, de, op, uh, ja. de individuele aandacht is uh, één op vijf. Ja, dat is best wel heel persoonlijk. Ja, van, ja, hè? Ja, ja. Ja. We hebben altijd aan het eind van het programma nog de vraag van waarom zouden we specifiek bij jullie deze training moeten gaan volgen? Nou, um omdat het ten eerste heel leuk is. Vind je het niet leuk, dan, uh, dan zorgen wij ervoor dat je het heel leuk gaat vinden. Um, het, uh, het is verhoudingsgewijs niet zo heel duur. Want we trainen uh, langer dan de meeste uh, andere scholen, wat dan ook, die ja. conditietraining hebben. En wij geven heel veel persoonlijke aandacht. Het is dus ook heel verantwoord. Ja. Want we hebben heel veel specialiteit. En wanneer er mensen zijn die de training nog even wat specifieker willen bekijken, kunnen ze het filmpje op onze website zien. Ja, Kunnen okay. zien hoe we er nou precies aan toe gaat. Ja, nou hartelijk bedankt voor deze informatie ja. en heel Jou, veel. Succes. Bedankt. See